Dit was het NLS Journaal. Dit is Radio 1. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Een hele oude zangeres, een van een zangeres gevonden in Egypte met voorwerpen. Wat zouden dat voor voorwerpen geweest zijn? Waarschijnlijk een hele oude microfoon. Vandaag, dames en heren, goedenavond. Verwelkomen wij een nieuwe partner bij Holland Doc Radio. Hadden wij al de NTR, die weer voortkwam uit de NPS en de RWU? Hadden wij al de VPRO. Vanaf vandaag hebben wij ook de KRO. Welkom, KRO. Straks, om ongeveer tien voor tien, vervolgen wij het in kaart brengen... van de typisch Nederlandse begrippen in de encyclopedie van Nederland. Maar nu eerst de eerste bijdrage van de KRO. En die gaat over Antillianen. Antillianen in Nederland en Antillianen op de Antillen. Op de Antillen bezoeken wij het eiland dat half Frans is, half Nederlands is... en ontdekt zou zijn op 11 november 1493 door Columbus. Vandaar de naam Sint Maarten. We gaan naar het Nederlandse deel van Sint Maarten. Dat is sinds een jaar een zelfstandig land binnen ons koninkrijk. De hoofdstad van dat Nederlandse deel heet Philipsburg. De luchthaven heet prinses Juliana Airport. Er wonen ongeveer 55.000 mensen. Het schijnt een vakantieparadijs te zijn. Althans, dat hoor ik de hele dag al op de radio. Maar dat zal waarschijnlijk ook wel kloppen. Want de gouverneur heet niet voor niets een Jean holiday. Het hele jaar is het er heerlijk weer. Gemiddeld is de temperatuur 27 graden. Er valt maar 10 centimeter regen per jaar. Er wonen meer dan 100 nationaliteiten op dat eiland. En is daar dan echt helemaal niets aan de hand? Jawel, jawel, er is crime. Er is misdaad. Er wordt geklaagd door bewoners over de criminaliteit. En de politie heeft zijn hand vol aan moordonderzoeken. We bezoeken ook Rotterdam en Dordrecht. Daar heb je ook Antillianen die soms zeer gewelddadig kunnen zijn. En wij vragen ons af. Is het zo dat Antillianen een grotere neiging tot geweld hebben? En als dat zo is, waarom zou dat dan zo zijn? Roy Herkes was op Sint Maarten. Sander Bartling die moest helaas in het koude Nederlandse klimaat achterblijven. Hij ging naar Rotterdam en Dordrecht. Laten wij gaan luisteren naar geen woorden, maar kogels. Ja, je kan het hebben over die stad. Het ging om een gewapende roofoverval. Je kan praten over geweld. Het wapen is gevallen uit zijn zak. Ik ben hem geholpen. Ik krijg vier jaar. Je kan praten over. De bloedspetters zijn nog te zien op de rolluik. Bloemen liggen ernaast. Een briefje ligt erbij. Nog een zinloze moord staat erop. Een schietpartij met dodelijke afloop in Rotterdam afgelopen nacht. Als je naar de omvang van de bevolking kijkt, dan is geweldscriminaliteit wel een grote zorg. Geen woorden, maar moorden. 50 moorden per jaar op een eilandengroep met minder inwoners dan Dordrecht. Maar ook de Antillianen in Nederland kunnen er wat van. 1 op de 10 gaat de fout in. Waarom zijn Antillianen zo trigger-happy? We besluiten dat ik naar de Antillen afreis. Terwijl ik in Nederland op zoek ga naar het antwoord op die vraag. Ik zeg die mannen, geef het op, het lijkt me beter dat je stopt Want je weet dat ik niet flop, what the fuck Verliezen is geen optie, je weet het, man, ik stop niet Ik klap die shit voor die nikkens op de blok Fuck me Sleutelwoorden, straatcultuur, respect en gangsterrap Maar we willen geen gangsterrapper spreken Gezien het bescheiden aantal pageviews op YouTube Krijgen we de indruk dat de Antilliaanse jeugdbendes Een vrij kleine subcultuur vormen En we willen juist weten waarom dood gewoon jongens en meisjes afglijden naar criminaliteit en geweld. Drie jaar terug ben ik uh, door verkeerde vrienden in problemen gekomen. Ik was uh, pas 18 en ik wist uh, helemaal van niks en zo. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De meeste Antillianen die ik spreek kennen wel iemand... maar hebben zelf niet of nauwelijks iets op hun geweten. Er is meer erbij. Maar daar wil ik liever. Uh... Dat wil je liever niet vertellen. Ja. Ze hangen de vuile was niet graag buiten. En geeft zon gelijk. Alleen GDIL wil wel wat kwijt. Maar niet te veel details. Ik ben Leonard gewoon met mijn zevende jaar. Ik kom van uh, Nederlandse natillen. Kirazout. Maar toen ik hier kwam sneeuwde het. Ik kende niemand. Nee, behalve mijn neven en uh, familie. Ik ben er echt naartoe gekomen en dan uh, bij familie terecht gekomen ook. Nou, ik was best wel een last thuis. Wanneer ik buiten ging met vrienden. En met vrienden ging hangen of chillen of wat we ook deden. Meestal was het het geld. Wat, uh, ja, wat ervoor zorgde dat je stomme dingen ging doen. En wat ging je dan doen om er geld te komen? Ik, uh, nou, ik ging uh, bijklussen. Of ik ging uh, ja, op straat dingen verkopen. Of ik ging... Uh, ja... Van alles, van alles. En nou ja, dingen die niet mogen? Ja, dingen die niet mogen. Nee. Kun je vertellen wat je, wat je hebt gedaan aan dingen die niet mogen? Ja, je kan het hebben over diefstal. Je kan praten over geweld. Je kan praten over handelen in. Verdovende middelen? Ja, of in goederen of in materiële dingen. En, en dat geweld, is dat dan tegen uh, Nederlanders of tegen Antillianen? Of, uh... Nee, die groep zou ik niet zo kunnen benaderen. Het is gewoon tegen een ieder die over mijn grens ging. Dus dat is een beetje heel persoonlijk, zeg maar. Mm. En waar lag die grens? Wat, wat moet je flikken om, uh, om het niet goed te doen? Ja, door mij tegen te werken in dingen wat ik wil bereiken of wil doen. Of uh, ja, afspraken niet nakomen. Oké, okay, aan je afspraken die nakomen, oké. Okay. En, en zou je dat nu, uh, want daardoor ben je ook in de problemen gekomen, toch? Zou je dat nu weer zou doen, of niet? Ja, nu zou ik het overwegen. Toen ging het veel, heel makkelijk. Toen liet ik me veel te makkelijk zeg maar, op mijn tenen trappen. En nou uh, ken ik best uh, negen tenen opgetrapt worden. Maar de tiende, dat wordt toch weer te veel. En dan... Uh, een dus je hebt negen kansen om het bij jou te verkloten. <laughs> ja, juist. <laughs> In het nieuws zie je, zie je uh, dat Antillianen worden geassocieerd met geweld. Extreem geweld. Klopt dat beeld of niet? Ik denk dat Antillianen beter hun grenzen aanleggen. Over uh, wat ze willen en uh, hoe ver je bij hen kan gaan. Oké, okay, en wat is die grens dan? Die grens is meer van uh, het kleineren van. Of het uh, bedreigen van. Of het niet afspraak nakomen. Oh, dan heb je het gedaan. Als, als ik jou iets beloof en ik doe het niet, dan... Uh... Ja. Nou, ik denk dat er altijd wel eerst een waarschuwing in te pas komt. Voordat er wordt geschoten. Maar uh, ja, het schieten is meer uh, van uh, uit de weg ruimen. Een barrière uit de weg ruimen. Maar waarom is dat zo uh, rigoureus? Begrijp ik wat ik bedoel? Zo uh, alles of niets. Waarom niet gewoon... Uh... ...vechten of ruzie maken. Tegenwoordig lossen met praten niet eens zoveel meer op. Dank je. Excuse me, 70% off inside. De shop-eigenaren van Front and Back Backstreet in Philipsburg... ...proberen toeristen hun winkel binnen te lokken. Er zijn heel veel goudwinkeltjes hier, sieradenwinkels en elektronica-zaken... De winkels richten zich op Amerikaanse toeristen die hier met grote cruiseschepen iedere dag weer aankomen. Maar een van die winkeltjes is gesloten. De rolluiken zijn dicht. De bloedspetters zijn nog te zien op de rolluik. Bloemen liggen ernaast. Een briefje ligt erbij. Nog een zinloze moord staat erop. Deze bloemen en dit briefje zijn een symbool voor wat er op dit moment gaande is op Sint Maarten, want het aantal moorden is enorm de laatste tijd en dat baart de bewoners op Sint Maarten grote zorgen. Right now we're going on right now is we have little minor robbery going on these last days so the place is like under curve Yeah, so right now the tourists are very scared even some of them go on place. Yeah. So the place is not Sint so Maarten het safe like before. The yeah. places is get very violent. En mensen worden erg agressief, dus je weet niet hoe te vinden. Nu, de toeristen komen, maar ze komen niet zo goed als ze moeten komen. Voordat we meer populatie hebben met de toeristen. De toeristen gaan hier en daar. Wat ons achter speelt, is uh, dat het feit dat uh, er hier veel berovingen zijn uh, op Sint Maarten. En daardoor blijven toeristen. Al helemaal weg. Ze vinden het gevaarlijk om hier te komen. Thank you very much and good luck to you. Alright, you too. Have a good day. Alright. right. be a TV. Een manifestatie op de boulevard van Philipsburg, Sint Maarten. Een paar honderd mensen bijeengekomen om aandacht te vragen voor het toerisme. Ze hebben allemaal dezelfde t-shirts aan. Walking for Tourism staat erop. En deze mensen vinden het nodig om aandacht te vragen voor het toerisme hier op het eiland. Zegt ook een van de deelnemers van de manifestatie. Robert woont al 45 jaar hier op Sint Maarten. Runde diverse Hotels. Als uh, mensen hier voor vakantie komen en uh, ze zouden in problemen komen, dat is natuurlijk geen goede zaak. Dus daar, moet, uh, daar wordt ook hard aan gewerkt. Toerismebureau raadt af om over de boulevard te lopen. Dat verbaast me wel. Ja, we moeten, we moeten hard aan werken, zeer zeker. Ja. Maar het is een strijd die moeilijk te winnen is. Moeilijk te, zeer moeilijk te winnen, absoluut. Ja, en, en onze politie uh, politieforce is nog niet op, uh, uh, op sterkte. We moeten, volgens het plan moeten we 368 man hebben. En we hebben er 200. Dus er moet nog heel veel bij komen. Overal is crime. Dus uh, het, we zijn niet mee, meer niet minder dan we uh, waren ook in de wereld. Ik bedoel, ik ben, als ik in Holland kom, dan zegt iedereen... Haal je radio uit je auto. Ik zeg: radio uit de auto, Ik heb nog nooit meegemaakt. Neem die mee naar binnen. Wat gaan we nou weer doen? <laughs> Hallo, je spreekt met uh, Sander Bartling, van de KRO. Hoi. Hi, Hi. Waar ben jij? Uh, ik ben onderweg naar jou toe. Ik, uh, ik sta op dat parkeerterrein onder de brug, zeg maar. Ik heb een uh, zwarte, wat? Eh, Volvo. Uh, Volvo. Zwarte Volvo. Ja. Ik ben brood, Nederland. Ja. Ik voel me vies twee dagen niet gedoucht. Want we zijn in de streets en bedrijven nog een koers. Als money je niet verandert, dan maak je niet genoeg. Mijn ogen Ik heb een moeizaam tot stand gekomen, ontmoeting. Uh, Kate Sidween in Noventa. Alias Black. Ik uh, woon in Rotterdam, Zuid. In de Millingsbuurt. Het voormalige Antilliaanse ghetto in Rotterdam. Maar de meesten zijn weer brood. mag mij niet overkomen. We zijn nu uh, bij de Millings. Dit was vroeger de millings. Hier was het echt ghetto als je over schieten praat. En kijk hoe het nou is geworden. Het is rustig geworden. Het is echt... Aangeharkt, netjes. Juist, juist, juist. Black kent de buurt op zijn duimpje omdat hij er vroeger altijd rondhing. Maar geen vergissing. Black gaat goed gekleed, is rap van tong... en hij is onschuldig aan alles wat hem ten laste gelegd wordt. De politie is binnengevallen op het evenement die ik heb georganiseerd... Ze hadden toen uh, een aantal jongeren meegenomen. En uh, mij ook meegenomen. Op signalering van een blauwe BMW met Antillianen. Type 5 serie E60. Want het ging om een gewapende roofoverval. Ja, het ging om een gewapende roofoverval. En uh, uiteindelijk is wel gebleken... dat ik uh, onschuldig uh, was en ben. Want uh, op het tijdstip van het delict was ik uh, aan de andere kant van Nederland. Ik word zelf per week zeker uh, acht keer aangehouden, omdat uh, ik Antilliaan ben in, in zo'n auto. Dus hun, hun denken, ik ben dealer of uh, ik zit uh, in... In iets wat niet klopt, in ieder geval. Ik vind, ik wil het niet zeggen, maar ik vind het een beetje racistisch. We lopen deze kant. Kijk, ze lopen met spullen op straat. Ze zoeken altijd om hun heen. Dus bepaalde dingen merk je ook wel gewoon dat ze. Ik like you, dear. Serah was al een keer dat ik Nee nee interview Er staat er niks van, wat spreken jullie? Wij spreken straattaal. Kom op, papje mensen. Oh, mens. Oude bekende van Black. Ook met een verhaal waar een luchtje aan lijkt te zitten. Maar vol rancune. Op het moment dat ik een jongen ben gaan helpen. Hij had het wapen bij zich. Een wapen is gevallen uit zijn zak. Schoot hem zelf in de been. Ik ben hem geholpen, Ik krijg vier jaar. Omdat ik die wapen aangeraakt. Nou, hele verhaal. Na vier maanden mocht ik eruit. Maar ja, mijn schoot was op de knippertje. Hele brief. Rechts was schoon dat ik een kans weer kon krijgen. Dan denk ik van ja. Je gaat iemand helpen van jouw cultuur, ja, jouw kleur. Maakt niet wie het is, maar je kent hem toevallig. Maar jij gaat ook naar de dupe. Dus waar gaan we naartoe? Ja, dat vroeg ik me ook af. Waar gaan we naartoe? En nu weet ik niet waar we naartoe gaan. Ik, ik, de, als, ik heb gisteren, ik kijk heel vaak naar opsporing verzocht. Weet je, het klinkt raar, uh, echt. Je ziet mensen, dat je denkt, van, heb ik die niet van de week gezien op straat? Ja. Weet je, en uh, ja. echt, er is Je, ja. je, je kijkt en je denkt, hé, dat gezicht komt me bekend voor. Ja. Zijn boys van de hoed, weet je. Ja, logisch. Er is geen geld. Ja. Snap je Mijn moeder krijgt uitkering, mijn vader ken ik niet. Of ik woon bij mijn vader en mijn oma zorgt voor mij. Dus wat hebben wij te bieden voor hun, dat hun terug iets kan geven? En dat heb je niet. Anders we gaan, want je hebt nog meer jongeren daar, je hebt nog meer mensen. Hey, sowieso thanks man. Nou rustig. Alsjeblieft. Ik kom jou sowieso uh, hier zo checken man. Oké. Okay. Oké, okay, rustig. Vroeger hadden we hier niet kunnen lopen, zeg je? Nee, nee, nee, want vroeger uh, vertrouwden ze ten eerste geen uh, blanken in de buurt. En uh, al helemaal niet met microfoon en uh, zulke dingen. Dus ja, als blanke zijnde is het echt uh, heel moeilijk om te integreren hier. Omdat uh, ja, we zijn altijd genaaid door uh, blanke. Nu ook nog steeds. Toen we net die jongens tegenkwamen, vroeg ze ook van wat doet die man hier, politie, dit, dat. Dit... Zo gaat het. Wat ik dacht, er lopen vier jongens midden op straat en eentje heeft een bumper in zijn handen. Ja, <laughs> ja dat, dat, dat zijn allemaal dingen natuurlijk. Waar was die bumper voor? Ja, dat, dat weet ik ook niet. Dat vroeg ik me ook dus af. Maar ja. <laughs> ja, joh. We gaan de Rijsselstraat in. Hier had je vroeger een uh, hele grote school. En Jut uh, voor Kijk hier zo, maar het is allemaal weer dicht. Alles is dicht. Alles is dicht. Wat had je allemaal? Ja, hier zo uh, konden mensen, de jongeren konden aan hun opleiding werken. Zoals met timmeren, hout, uh, bankwerken, noem maar op. En uh, je had ook een studio had hier zo. Uh, maar alles is inmiddels gewoon weg. Kijk even door het raampje. Wat wil je even naar binnen? Oh, ja, graag. Ze doen niet open bij De Mol, jongerenwelzijnswerk. Ze zijn officieel al gesloten. Hè? Ja, ja, ja. Er is geen geld. Oh, er zijn nog wel mensen. Timo, hey. jou ja, had ik net even nodig. Ja. Hallo, Sander Bartling, Karel. Waarom is De Mol dicht? De Mol is, uh, is een aantal maanden dicht geweest sinds augustus uh, van dit jaar, dus 2011. Uh, in verband met uh, ja, gebrek aan financiën. En per 1 januari gaat het weer open. De, de jongeren die hebben in september een demonstratie georganiseerd om aandacht te vragen voor de mal, Want ze baalden er enorm van dat het dicht was. En ook de buurtbewoners die zijn echt op de bres gesprongen om te zeggen van... Hey, maar het is voor ons en voor deze jongeren echt van belang dat ze een plek hebben in de wijk waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Vanaf januari gaan we hier weer drie dagen open. Zodat de jongeren hier weer een plek hebben om elkaar te vinden. Ik was in de was... gebleven tot 8, 9 uur. Waarom? Je komt hier om je trommels te halen. Ja, joh. Die jongeren... Die jongeren nee, van. nee, Black. Jij moet even je agenda gaan bijhouden. Nou, waarom noemen jullie hoofdpijn dossier, Black? Nou... <laughs> nee, ja, dat, er zijn gewoon allerlei dingen voorgevallen. En uh, toen hebben we gezegd, volgens mij moeten we even uit elkaar... en uh, nee. even tot rust komen. En dan uh, kunnen we elkaar weer recht in de ogen aankijken. Jij was gewoon een niets vroeger. Ja, ik was, uh, ik was niet één van de liefste, nee. Het deugt niet. Nee, dat uh... Ja, iedereen heeft wel een beetje het niet in zich. Bij de een komt het alleen iets meer naar buiten dan ja, bij de ander. Ja, ja, ja. Dat is zo, maar ik ga maar verder niet meer Waarom heet jij eigenlijk Black? Want dat is je bijname. Um, omdat uh, de groep waar ik vroeger in zat, iedereen had een bijnaam. En uh, ik had toen uh, de naam Black, want ik was ook niet de donkerste ofzo. Je had nog, nog donkerder dan uh, mij, maar Black was uh, gewoon mijn nick. Je hebt zo'n rockband, CZ Top... Nee. Ja, ja. Dat zijn drie mannen. Twee daarvan hebben een baard, hele lange baard, ja, ja. en die andere heeft geen baard. En diegene zonder baard, die heet Beert. Ja, ja. <laughs> ja dat, dat zijn die dingen. Dat is echt raar, is dat, hè? <laughs> ja, jong. Ja. Oh ja, mag ik even, ja? Hallo? Boom, boom, boom. Marietta? Ah, ah. tinder, luister, ik ben even in een, een, een meeting, ja? En, uh, ik kan... Dat Ingrid, no? Ingrid, ik bel je straks terug, ja? Ik ben even in een bespreking, ja? Oké, okay, sorry, doei doei. Zal ik moet even uit, dus op silent zetten. de Arduin woont al 30 jaar op Sint Maarten. En ze heeft het eiland in die periode drastisch zien veranderen. En ze is een gelovig mens. Ik ga met haar naar de kerk. Duin is ombudsman op Sint Maarten. Een functie die er sinds 10 oktober 2010 pas is. Op het moment dat Sint Maarten een zelfstandig land werd binnen het Koninkrijk. Sint Maarten, wat me altijd heeft verbaasd op Sint Maarten... dat je het nauwelijks op de wereldkaart kan vinden. Maar men vindt Sint Maarten wel. Dat komt natuurlijk grotendeels door het toerisme. Een van de negatieve gevolgen natuurlijk is... niet dat ik zeg dat het de buitenlanders zijn die uh, criminelen zijn... maar natuurlijk de sociale controle wordt veel minder, is veel minder. 30 jaar geleden toen ik kwam, uh, tot uh, begin negentiger jaren... was er vrij grote sociale controle. Iedereen kende elkaar. Maar nu is dat niet meer het geval. Dus... De veiligheid... De veiligheid is een van de grootste veranderingen die ik in de dertig jaren heb cons kunnen constateren. In de tachtiger jaren, uh, ik had een tijdje dat ik mijn uh, uh, huissleutel kwijt was. En nou, het maakte niet uit. <laughs> ja, nou probeer dat nu maar. <laughs> Politie, zijn ze bezig met preventief verjeren? Wat doen ze? Ze doen het gewoon waar onze kinderen bij zijn. Kinderen begonnen te huilen, want die dachten: moeder moet mee. Dordrecht gaat het eigenlijk al jaren goed met Antillianen. De Dordse aanpak, maatschappelijk werk, gemeente en politie houden de lijntjes kort. De probleemjongeren zijn in beeld. Maar het beleid staat onder druk door bezuinigingen. De gemeente staat een meer repressieve aanpak voor. Flats van vijf verdiepingen hoog met van die grasveldjes ertussen... Een beetje verwaarloosd doet het geheel aan, maar ook wel weer schoon. Een soort van nette armoede, daar lijkt het een beetje op. Maar als je beter kijkt dan zie je dat de straat onlangs autoluw is gemaakt. Er staan hier van die rood-witte paaltjes die de auto's tegenhouden. En recht boven mij is een hele batterij camera's op een mast. 1, 2, 3, 4, 5 camera's. We lopen met Gert-Jan wijkteamchef en Jeroen van Mierle, wijkagent, door de Kolijnstraat in Dordrecht. Vroeger werd dit de Kooklijnstraat genoemd. Daar is nu weinig meer van te merken. Het is hier hartstikke rustig. Jeroen van Mierle, u bent de wijkagent. U vertelde mij net dat u zelf opgegroeid bent in Dordrecht. Als u nou eens even uw ogen dicht doet en u was hier zoveel jaar geleden die wijk binnenkomen lopen, wat had u dan gezien en vooral gevoeld? Nou, dan, dan had ik, als ik vanaf de Talmaweg had gekomen, bijvoorbeeld... dan had ik een hele donkere straat voor me gezien. Nou, dat is nu niet meer het geval. Je hebt één hele mooie zichtlijn van voor naar achteren. En, nou, ook gezien de camera's die er zijn... kun je eigenlijk bijna heel moeilijk nog maar aan het zicht onttrekken. Het is veilig nu? Het is veilig, zonder meer. 17 jaar, veel hulpverlening gehad. En, uh, 17 hoeft geen uh, contra-indicatie te zijn, maar het gaat er eigenlijk meer over: van uh, hoe beschadigd is op dit moment het meisje en wat heeft zij nu nodig. Midden in de Colijnstraat bevindt zich de Foyer, een begeleid wonenproject voor probleemjongeren. Veel daarvan zijn Antillianen. Ik ben uh, Margriet Mol en ik werk bij het uh, Team in Dordrecht. En jij bent? Inge Welte en ik werk voor Trivium Lindenhof en uh, ik werk voor Pijderts Vier. Margriet en Inge lopen al een tijdje mee. Zij schetsen mij een helder beeld van de instroom van Antillianen in Dordrecht... en de gevolgen daarvan voor de veiligheid. Heel veel, ja, heel veel minderjarigen die zijn eigenlijk ook op, de, op het vliegveld uh, gezet. Nou, sommigen hadden geluk om afgehaald te worden, anderen niet. En uh, kwamen eigenlijk in Nederland. En het bleek allemaal niet zo heel simpel geregeld te zijn als ja, de veronderstelling... die. Uh, uh, ...jongeren eigenlijk hadden. Heel veel jongeren die op uh, Curaçao ook al gedragsproblemen lieten zien... Uh, ...vroeg tijdens schooluitval uh, uh, of inderdaad uh, in, in bende zaten dat ze door familie naar Nederland gestuurd worden... omdat daar de problemen eigenlijk al niet te overzien waren. En dan heb ik het inderdaad over persoonlijkheidsstoornissen... waardoor het ook een kwetsbare groep is, beïnvloedbaar. Ja, en dan krijg je eigenlijk te horen dat daar de hulpverleners dat natuurlijk best wel we, we weten... maar dat er daar in de Antillen nog heel veel in geïnvesteerd moet worden. En ik weet wel dat het de afgelopen jaren daar wel door geïnvesteerd is. Komen er nu dan minder jongeren naar Nederland? Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo heel goed zicht op. Uh, maar ik weet wel dat het een stuk moeilijker uh, wordt, allemaal. Ik heb nu ook een aanmelding van iemand uit Curaçao die graag hier naartoe zou willen komen. Maar ja, dan uh, moet ik dan toch het advies doen om eerst alles te regelen. Dus eerst te zorgen dat je een, een, uh, ingeschreven staat bij een school, zodat je studiefinanciering hebt. En een uh, baantje eigenlijk het liefst nog. En dan kunnen we verder. Hier buiten staan paaltjes, het gebied is autoluw gemaakt en er staan hele grote mast met camera's, dat is nu waar het geld naartoe gaat. Deze straat stond überhaupt al bekend als een overlastgevende straat en ze hebben er een nieuwe betekenis, een nieuwe invulling aan willen, willen geven, maar ja, de overlast is daarmee natuurlijk niet, niet verminderd. Meneer, de boel is hier afgezet met die wit rode paaltjes. Er is cameratoezicht. Is de situatie hier verbeterd? Die kunnen zelf ook niet door. Die zouden ook een half uur eten om een paaltje weg te krijgen om erheen te komen. Oh, dus dat helpt niet echt, zegt hij. Nee, dat helpt niet. Voor ons is het inderlijk, want je moet helemaal omrijden. Nou, laatst was er iemand hier van vier naar beneden wat ik al zei. Zat de politie in de greppel? Er moesten uitgehaald worden. Die zaten vast. Die zaten vast in de greppel. En dat ze konden er niet bij komen. Nee, ze konden er niet zo snel bij komen. En dan moesten ze ook natuurlijk helemaal rond. Want ja, alles is hier dicht. Als je hier allemaal begeleidende instanties hebt, ASUZ, Trivium, Direction, Grote Rivieren. Allemaal mensen met problemen. Probleem die trekken aan elkaar. Dus als je die allemaal bij elkaar zet, die kent die van vroeger, die kent die van vroeger, zo krijg je die chill mode dat iedereen op straat gaat staan samen. Want ik, hé, ik ken jou nog van de kristop opvang, of hé, ik ken jou van inderdaad, of ik ken jou van de gevangenis. Dat ze allemaal bij elkaar betrokken worden. En bij grote rivieren en ACZ zitten ook heel veel drugsverslaafden en zo. Ja, als ik een dealer ben, kom ik ook hier staan. In de auto met Peter de Witte, korpschef van de politie op Zitmaten. Waar ik veel over hoor, als ik zo met de bevolking spreek, is dat ze zich zorgen maken over toename van het aantal liquidaties hier op het eiland. Uh, wat we wel zien en waar wij ons zelf ook zorgen over maken is de ontwikkeling van de geweldscriminaliteit zoals wij dat noemen. Uh, wij hebben op dit uh, moment uh, 13 moorden in onderzoek. Uh, nee, daarvan hebben we er 4 opgelost, dus nog 9 moorden in onderzoek. Dat is wel een aanzienlijk aantal voor een land met dit, deze omvang. Want hoeveel mensen wonen hier? Uh, ja, daar gaan de cijfers ook een beetje uh, zijn daar verschillend over. Maar het varieert van 40.000 legaal en een behoorlijk aantal illegale inwoners. Laten we zeggen 50.000, 60 60.000. Uh... De, de formele cijfers over het aantal illegale is ongeveer rond de 15.000. Maar als je naar de omvang van de bevolking kijkt... Ja, dan, uh, dan is de, de geweldscriminaliteit wel een grote zorg. Hoe komt dat? Ja, dat is. Uh, we zijn nu een, uh, een criminaliteitsbeeldanalyse aan het maken in samenwerking met Ipol van de KPD. Um, en daar zullen een aantal factoren misschien naar voren komen op basis waarvan je dan ook feitelijk kan zeggen, misschien liggen daar wel lijnen tussen. Van die vier die jullie opgelost hebben, kun je daar al conclusies uit trekken? Uh, nou, ja, de conclusie die we daar uitgetrokken hebben is dat uh, die groepering begonnen is. Of die het zijn drie daden begonnen zijn met uh, kleine. Vergrijpen en langzamerhand ernstiger en ernstiger. En uiteindelijk um, worden ze verdacht van uh, de moord van drie mensen. Dus ze zijn begonnen met overvalletjes. Daarna een verkrachting. En verder. En vervolgens uh, zijn er drie mensen slachtoffer geworden van gewelddadige overval. Volgens de bevolking neemt criminaliteit toe. Wordt dat onderschreven door de cijfers die jullie hebben? Op sommige terreinen wel. Uh, met name de ernstige geweldscriminaliteit, wat ik u al eerder zei. Daar maken wij ons uh, ook zeer zorgen over. Op andere terreinen, zoals woninginbraak en uh, autodiefstallen, bijvoorbeeld zien we lichte dalingen. Uh, maar ook dat is wel, hè, zit de groepering toevallig die zich daarmee bezighield vast? Dan zie je het naar beneden gaan, komen die weer vrij, zie je het weer uh, omhoog gaan. Dus dat is een beetje een wisselend beeld wat we zien. Maar als het gaat over de ernstige geweldscriminaliteit... maken wij ons daar ook wel zorgen over. Ja. De kloof tussen arm en rijk is groter geworden hier. Leidt dat nog tot een verhoging van criminaliteit? Um, armoede is natuurlijk wel een bron ja. van criminaliteit. Of in ieder geval een mogelijke bron van criminaliteit. Dus ik denk ook uh, voor de regering is het ook wel duidelijk... dat integraal gekeken moet worden... dus naar de voorkant van de criminaliteit... ...om criminaliteit te voorkomen. Hetzelfde geldt voor jeugd. Dus daar wordt wel op geïnvesteerd. Wat is de rol van immigranten hier op het eiland? Want die, die, die geweldspiraal of die geweldsdelicten, dat wordt ook wel toegeschreven aan de komst van veel immigranten. We gaan hier ook nog communitypolicing opbouwen. En dan zie je dat je rekening moet houden. Natuurlijk dat hier wijken zijn ja, waar, waar veel mensen uit Jamaica of de Dominicaanse Republiek wonen. Dus daar moet je ook anders community policing invullen. En zorgen dat je kan communiceren met de mensen. En dat je een verbinding met de mensen krijgt. Dus het feit dat hier verschillende... Er zitten over de honderd nationaliteiten. Ja, daar moet je wel rekening mee houden in je aanpak en in je organisatie. Dat is een start om dat te doen, maar ook dat mensen, bijvoorbeeld wijkagenten die daar werken, dat ze de taal begrijpen en de cultuur kennen. Zou strenge straffen kunnen leiden tot minder criminaliteit? Als je de straffen vergelijkt in relatie tot Nederland, dan zijn hier de straffen stevig. Naar Nederlandse maatstaven. Nederlandse steven. maatstaven zeker. Ja. Ja, maar dat is ja. nog vrij licht in de perceptie van, van de lokale inwoners hier. Maar ik denk dat hier toch stevige uitspraken vallen. Nou ja, we hebben sowieso nog een, een hele uitdaging. En daar wordt ook heel veel op geïnvesteerd vanuit de regering. Om te zorgen dat we voldoende celcapaciteit hebben. We hebben vanuit de periode... Van voor uh, dat we zelfstandig land werden, zaten we toch met een redelijke erfenis dat hier te weinig celcapaciteit is. Daar wordt veel op geïnvesteerd. Zwaardere straffen, ja, misschien zou dat een bijdrage leveren. Maar ik denk dat programma's daarna uh, en zorgen dat je aan de voorkant van de problemen komt, dat dat meer uh, effectiever en efficiënter is. Sint Maarten, dat groeide van, van 20.000 naar 60.000 migranten. Ja, dat zijn mensen uit de regio, dus die kunnen van de eilanden komen. Haïti, Jamaica, de Dominicaanse Republiek. Ze kunnen komen uit Venezuela, uit Colombia. Dit is hoogleraar Caribische studies Gert Oost-Indie. En hij zegt dat Nederland via een sluiproute te maken gaat krijgen met nieuwe immigranten die worden ook Antillianen, nou op een gegeven moment willen die ook naturalisering... en mogelijk kunnen die ook in Nederland komen. Dus dat is ook weer een, een, een vraagstuk wat zich aandient. We moeten dan teruggaan in de, in de, in de slavernij. Vaak zeggen we, maar, ja, dat is veel te lang terug. Nee, dat is niet te lang terug. Dat is pas 150 jaar in 2013 dat het afgeschaft is. En dit is Raymond Labat, voorzitter van de MAAP. Een beweging ter bevordering van Antilliaans-Arubaanse participatie... En hij zegt dat de problematiek alles te maken heeft met de slavernij. Daar had de vader geen rol. De moeder had de rol. De vader was om de vrouw zwanger te maken en sterke slaven te verwekken. Want we zijn zo langzamerhand wel toe aan een plausibele verklaring... voor het geweld dat een deel van de Antilliaanse gemeenschap in zijn greep houdt. Wat we tot nu toe weten. Veel Antillianen kennen hun vader niet. Jonge Antillianen komen vaak alleen naar Nederland en ze hebben een kort lontje. Maar wat is het verband? Er is een bepaalde cultuur, ook wel een macho-cultuur... waarin dat ook wel... Eh, waarin daar niet zo'n stigma op staat. He, waarin toch van, nou ja, een echte man... He, die nou, had een mes en heeft een pistool. Um, <kliek> opnieuw, he, je moet ontzettend daar voorzichtig mee zijn... De, de meeste Antillianen niet, enzovoort. Maar goed, ja, in, dat, in die subcultuur is dat sterk en is dat groot. En die subcultuur is, is helaas niet klein... Ja, dat, is, dat is een belangrijk gedeelte van de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. niet, niet, niet de helft, maar wel een, een substantiële minderheid. Wat ik tegenkwam toen ik ze sprak, die Antilliaanse jongeren, was... het ligt niet aan mij. Ik voelde een soort bijna uh, gecultiveerd slachtofferschap. Ja en nee. Kijk, uh, iemand, uh, iemand die in de, de underdog-positie zit... die zal nooit schuld erkennen. Die zal altijd de schuld bij een ander leggen. Dus ook daar kan ik me voorstellen dat men zegt van nee, het is mijn school. Het is de school van iemand anders. Een groot gedeelte van de school ligt ook bij de, bij de jongeren zelf. Als je die startkwalificatie niet hebt, heb je niets te zoeken in Nederland. Moet je daar blijven. Die man die geen verantwoordelijkheid neemt voor de opvoeding van zijn kinderen. Uh, wat betekent dat uh, die, die moeders hè, met, met één of meerdere kinderen, vaak van meerdere mannen zitten. Heel weinig geld hebben. ...weinig gezag hebben, want ze moeten in hun eentje zo'n gezin opvoeden. Dat maakt het ontzettend moeilijk. Er is geen vaderfiguur. Ze moeten een vader- en een moederfiguur zoeken. Ze hebben ook constant geldnood. zoeken daar weer een andere man die misschien een beetje kan bijstaan. Nou, vaak is dat dan weer de illusie. Wat, wat geeft die man? Die geeft heel even geld en cadeautjes. En daarna geeft hij een kind en is hij weer weg. En dus die... Moeders die hebben ook niet een duidelijk gezag voor die kinderen. Die proberen dat wel. Maar die kinderen denken, ja, wat maak jij er zelf van? En die zien het dan toch ook weer met een andere man. En dan denk: nou, misschien komt die man in ons gezin. Maar dat blijkt, die komt helemaal niet in het gezin, die gaat weer weg. Dus die kinderen hebben ook het gevoel van, ja, die, die volwassenen doen er niks beter dan wij. En, en inderdaad is er dan die, die jongens, die gaan zich modelleren naar, naar die vader die ze helemaal niet hebben. He, maar die denken, nou ja, dat is kennelijk gewoon, doen wij ook. En ja, daar wordt wel gezegd dat die moeders... Uh, op een gegeven moment uh, gelijkertijd zo ontzettend beschermend zijn voor de jongetjes. En dat die jongetjes van die kleine prinsjes zijn. He, dat ze ook eerst niet willen en later ook niet durven corrigeren. Ook uit angst om die kinderen dan kwijt te raken. Het zijn jongeren die ook op de Antillen of op Curaçao... ook daar al kansarm waren. En, en komen ze naar Nederland voor een betere toekomst... Dan verander je van kansarm naar kansloos. Dus het is niet dat, je, dat, je, dat het specifiek een, een, een Antillianenprobleem is. De Marokkaanse jongeren hebben dat ook. En de Turks jongeren hebben dat ook. Ook de Hollandse jongeren hebben dat ook. Maar met het verschil dat het sociaal netwerk wel functioneert voor de Hollandse jongeren. En niet voor de andere doelgroepen. Maar ik vind het wel heel frappant dat u zegt dat de restanten van de cultuur... dat een vader weggaat bij een moeder zodra hij een kind heeft gemaakt... dat dat veroorzaakt is door blanke slavenhandelaars. Dat hoort u me heel duidelijk zeggen, dat is ook zo. De vader die, die, die mannen was er om kinderen te verwekken. En die moest weer op het land gaan werken. Ik bedoel, Nederland heeft tot de dag van vandaag nog geen schuld bekend of excuses aangeboden. Maar ik denk dat Nederland nog altijd in een ontkenningsfase zit van de schade die ze hebben aangebracht... In de periode van de slavernij? Ik heb daar moeite mee, met die verklaringen, om, om, om, om een paar redenen. Om te beginnen, de meeste Antillianen, die hebben dat, die alle, bijna alle Antillianen delen dat slavernijverleden, en toch is het natuurlijk uiteindelijk toch maar een minderheid die in, die in die gewelddadige criminaliteit terechtkomt. Kijk, in de rest van de Caribische gebieden zie je overal natuurlijk dat, dat de bevolking afstammen van, van de Afrikanen die daar door de slaven naartoe gebracht werden. Het is niet zo dat alle eilanden even, even gewelddadig zijn, helemaal niet. Dat zegt van: uh, Wat doe jij dan? Uh, dit dat je werkt. En dan hoor ik hem hoor ik, hoor ik dan ook zeggen: van, uh, oh, goed bezig man, uh, ga zo door, dit dat. Maar ik hoor nooit van: uh, Wat, uh, wil je voor wat verkopen? Wil je geld maken? Uh, dit of dat. Maar ze vinden dus wel heel goed dat je werkt. Dus ze willen dat zelf eigenlijk ook. Klopt. Waarom lukt dat niet? De mensen die in die richting zitten van criminaliteit zijn ook diegenen die vroeger op school die etterbakken waren. toch? Opleiding. Opleiding kan er hele grote reden van zijn. Ik doe interieurbouw, ik leg vloeren, ik doe renovatie van huizen. We gaan naar een klant. Je moet een, een uiterlijk hebben, snap je? Ja. Ik bedoel, als je je gouden tanden al hebt of je tatoeage of je oorbellen... kan je moeilijk je tanden uit je mond slaan, maar dit ben ik nu. Snap je? Ik, ik had mijn haren moeten knippen om een bedrijf te beginnen. En ik heb het meegemaakt daar, dat mensen... die waren wel geschrokken van, joh, ben je acht jaar getrouwd? Heb je vier kinderen? Heb je dat? En allemaal met één vrouw? Heb je koophuis? Heb je... Ja, echt, die waren gewoon verbaasd van een Atlantische jongen in dit tijd... Vier jaar geleden die een bedrijf is begonnen, die er nog steeds staat, die niet kinderen buiten de deur hebben, die toch anders kijkt naar het leven. Ik doe daar mijn best in en dan uh, probeer ik gewoon als ik weg ga, dat klanten gewoon tevreden zijn. Hey, met Sander, Bartling. Hoi. Weet je al wat, toevallig? Uh, ja, ik... Uh... Ik uh, tegen 3 uur. Oké, okay, tegen 3 uur. Nou, dan, dan, uh, dan kom ik wel naar je toe. Uh, weet je waar je bent dan? Uh, ja, dat is 7 maanden. En heb je een adres waar ik naartoe kan? adres? Ja? Ja, weet je, ik weet niet waar ik op dat moment ben, maar we kunnen gewoon beter met zo'n spreken. Heb je auto? Ja, ik heb een auto, ja. Hallo met uh, Barteling. Is uh, Black daar? Ik heb eigenlijk een andere nummer ik soms ook mee om te bellen. Ik, dit is het nummer waar ik hem de hele tijd op bel. Pak ik even een pen. Wacht even hoor. Ik ben uh, bij die meterhalte uh, die je zei. Um, nou, misschien kun je hem even terugbellen als je, als je dit hoort. Dankjewel, hoi. Nou heeft u dus ineens een ander nummer dan het nummer waar ik de hele tijd mee gebeld heb. Het wordt wel geheimzinnig allemaal. Heel geheimzinnig allemaal. Hoe zou dat aflopen met deze black? Geen woorden, maar kogels. Het werd gemaakt door Roy Herkens en Sander Bartling. Eindredactie Fred Sengers. Er is wel een manier om Antillianen die van het rechte pad afdwalen of dreigen af te dwalen... in het gareel te krijgen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Niet de Glen Mills School. Niet de Lubberskampementen. Niet de Tuigdorpen. Nee. nee, nee, nee, nee, nee. Dat doen wij met muziek. Luister hier, dit is een Antilliaanse brass band. Dit is zulke ADHD-muziek. Als je in zo'n band speelt, dan heb je gewoon... De kracht niet meer om crimineel te zijn. Genoeg, genoeg, genoeg, genoeg, genoeg, Zo, hiermee krijg je zelf de zwaarste criminelen tot keurig deugende mensen. Het is tijd, dames en heren luisteraars, voor de Encyclopedie van Nederland. De Encyclopedie van Nederland is een tocht langs begrippen die Nederland zo Nederlands maken. Deze tocht is gebaseerd op het boek De Encyclopedie der Nederlanden... van volkskrantjournalisten Bert Wagendorp en Wilma de Rek. Jeroen Wielaert, haar reist met beide journalisten door Nederland. Vorige week waren wij gebleven bij de C van Carillon, Het Carillon van de Dom in Utrecht. Vandaag vervolgen wij de C en wij doen ook nog de D. We doen ook nog de E in De Encyclopedie van Nederland. In Dordrecht staat dat kolossale bakstenen symbool nog. Grote toren, grote kerk, vlak bij de grachten. De zee. Van Calvin, die eigenlijk Cauvin heette. En later Calvin werd genoemd. En die hartstikke Frans was, Frans-Zwitsers. Uh, maar die altijd met het uh, Calvinisme en uh, daarmee ook met uh, Nederland wordt geassocieerd. Want wij vinden Nederland Calvinistisch onze volksaard, onze calvinistische volksaard die in werkelijkheid al lang bestond voordat de hele Johannes Calvin geboren werd in 1509. In 2009 hebben wij zijn 500ste geboortedag nog herdacht, maar de volksaard de van de dunne smizerige plakjes kaas, en het schrieperige, en het krenterige, en het sparen, en het zegeltjes. Wij noemen al die dingen Calvinistisch, terwijl ze allemaal met, met Johannes Calvin helemaal niets te maken hebben, eigenlijk. Die Calvinistische volksaard die, die, die was er vermoedelijk al eerder. En um, uh, Calvin was vermoedelijk zelf niet eens zo'n enorme Calvinist als wel wordt aangenomen. Dat bleek, uh, ik geloof dat het dagblad Trouw heeft een hele wedstrijd uitgeschreven in het uh, Calvinjaar En die hebben toen Calvin langs de Calvinistische meetlat uh, gelegd. Maar nou, hij kwam er niet, niet enorm Calvinistisch uit, dus dat is wel heel opvallend. Het hoort bij sober en somber. Heel anders dan dat volksdeel dat, over zee gesproken, carnaval viert. De katholieken. Maar de katholieken... Die waren eigenlijk... Johannes Calvijn, de 15e en de 16e eeuw... dat was een periode waarin, waarin het geloof heel centraal stond... en heel erg uh, populair was onder, onder de inwoners van de lage landen. En trouwens ook in de rest van Europa. Mensen hadden het over het geloof. Mensen waren op zoek uh, naar een soort nieuw religieus besef. En de katholieken deden daar heel hard aan mee. Um, uh, ook de katholieken waren in die tijd niet die vrolijke levensgenieters waarvoor we ze nu wel verslijten. Het is ook een beetje het cliché altijd, hè, dat de reformatie één grote reactie is geweest op het gebras en gedoe van de katholieken. Mooie wandeling is het langs de oude gevels van Dordrecht. En dan kom je bij nieuwe gevels terecht, waar in het baksteen nog een grote cirkelvormige afbeelding is opgehangen van een... Belangrijke bijeenkomst. De Doelstraat zijn we aangekomen. Ja, Doelstraat en uh, hier dit heet de Stek. Hier stond een, een, een groot, hoog, grijs gebouw. En daar besloot men in uh, 1618 de Dordse Synode te beleggen. Nederland, uh, het was een twaalfjarig bestand. Er was even een pauze in de oorlog met Spanje. En daarna, op dat moment, vlogen we elkaar onmiddellijk naar, de, naar de, de, de Nek. Want. Uh, er ontstond een, een soort schisma wat, wat bijna uitliep op een burgeroorlog. Dat was het schisma tussen de Arminianen en de Gomaristen, Twee uh, varianten op het Calvinisme. Uh, en de kern van de vraag die, die op tafel lag was... Uh, kun je als mens invloed uitoefenen op je eigen genade? Op het uiteindelijke uh, verschijnen in de hemel... De uh, gomeristen waren de, de, overigens uh, een, een Vlaamse uh, theoloog. Dat waren de, de, de, de strengen. Die, die, uh, die zeiden dat kan niet, dat God bepaalt alles zelf. De, uh, de, de volgelingen van Arminius die zeiden... nou, je kunt toch als mens, als je goed leeft... en uh, dan is, is er misschien toch een kansje dat je daar nog enige invloed op uh, kunt uitoefenen. Het antwoord bleek te zijn, dat kwam hier in Dordrecht tot ons... je kunt er geen invloed op uitoefenen. We zijn allemaal gepredestineerd, daar ging het over. De predestinatie leer. Je kunt nog zo je best doen, God heeft een aantal mensen uitverkoren... En uh, ja, die komen in, in aanmerking voor Gods genade. En de rest uh, heeft pech gehad. Je hebt het tegenwoordig nog op een aantal kleine, kleine dorpjes, eilandjes. Uh, waar, waar dat nog in Nederland nog steeds wordt geloofd. En dat is een heel zwart geloof. Want ja, uh, wat gebeurt er met je? Je bent, uh, je bent eigenlijk kansloos. Of het er nou is of niet, afzetten tegen het Calvinisme. Dat is ook heel Nederlands. Dat vinden we heerlijk. Calvinistisch is een scheldwoord geworden. Maar aan de andere Bijna. kant vind ik ook dat het Calvinisme dat je dat, uh, niet puur negatief mag uh, omschrijven. Het heeft ook hele goede en uh, sociale kanten. Het, uh, dat, dat dit een, een geordende en ook in heel veel opzichten sociale samenleving is, heeft daar ook mee te maken. Een dijk van een geloof. Nou, dat mag je zeker zeggen, ja. De regio Rijnmond kampt met waterproblemen. In Dordrecht lopen mogelijk kaders onder. Drie plaatsen in de binnenstad worden zandzakken uitgedeeld. Ook in andere delen van die regio kunnen lage gebieden onderlopen. Gerard Lenting uit Dordrecht houdt de boel goed in de gaten. Maar heel druk maakt hij zich nog niet. Ja, de Duitse bevolking in de binnenstad, de helft daarvan, woont buiten Dijks. En al vier, vijf eeuwen wordt er met dat bijltje gehakt. Een pond gaat er over het water, het brede water van de lek. En aan de weerszijde zien we deze. Dijk. Wij staan in het rivierenlandschap, het rivierengebied. Het mooiste uh, gebied van Nederland, uh, durf ik wel te zeggen, want ik woon hier zelf. En uh, uh, het, het rivierenlandschap wordt beschermd door dijken. Overal hebben wij dijken. Dijken zijn veel belangrijker voor Nederland dan, uh, uh, dan het Calvinisme misschien wel. Dijken, dat is onze. Onze echte volksaard. Zonder dijken zouden wij hier niet hebben kunnen leven en zouden wij niet meer bestaan. De dijken beschermen ons. Wij wonen achter de dijken. De dijken houden het water tegen. Wij zijn hier dankzij de dijken. Nederland verschuilt zich erachter. Ja, wanneer, wij, uh, wanneer de, de buitenwereld uh, te dreigend wordt. Wanneer er uh, mondialisering, globalisering plaatsvindt. Wanneer uh, er, er hordes, buitenlanders zogenaamd, hier naartoe komen... Ja, dan, dan gaan wij achter, de, achter onze dijken zitten. En dan wordt die dijk iets symbolisch. En dat wordt een, een bescherming tegen de boze wereld. En dan worden wij weer een klein landje dat het hoofd deemoedig buigt... En dat naar onze navel gaat zitten staren. Uh... Ja, en naar elkaars navel ook wel. Want uh, dat water zorgt ook wel voor een gevoel van samenwerking. Hè? Die, die dijken die kon je niet in je eentje bouwen. En, en, en je kon ook uh, stukken land inpolderen. Daar had je ook elkaar voor nodig. Dus, dus heel veel van de mythevorming over de Nederlandse volksaard is terug te voeren op dat water. Op, op, op samenwerking, op handen uit de mouwen. door het emergo. Met z'n allen uh, dingen doen. En anders kreeg je het niet voor elkaar. Dus het is terugtrekken achter de dijken. Maar het is ook wel met elkaar daar dan. Uh, mooie dingen bedenken en de strijd aangaan. Dat is, dat is een beetje het verhaal. Voort dan naar water dat van de dijken vandaan voert. Het kan allemaal te veel worden. Dan bieden de dijken en duinen geen bescherming meer. Dan willen mensen weg. In Rotterdam zijn we uitgekomen bij de E... Met de Euromast tegenover ons. En een bijzonder gebouw onder nieuwe hoogbouw in de rug. De E van... Van emigratie. En de plek waar wij staan, dat is recht tegenover Hotel New York. Hotel New York, eh, daar was vroeger het hoofdkantoor van de Holland-Amerika-lijn gevestigd. En eh, dit was de plek waar met name in de jaren 50 duizenden Nederlanders eh, naar eh, landen vertrokken. Naar Canada, naar Australië, naar Amerika natuurlijk ook. Nieuw-Zeeland. Wij kunnen ons dat nu niet meer zo goed voorstellen. Ik geloof dat er nu, uh, nu overweegt 3% van de bevolking uh, emigratie. Uiteindelijk doen veel minder mensen het. Destijds, vlak na de Tweede Wereldoorlog, was dat ruim 30%. Um, mensen wilden hier weg. Ze waren bang voor de Rus. Ze waren bang voor overbevolking. Uh, ze waren bang dat ze geen werk meer konden krijgen. Dat de werkloosheid uh, te groot werd. De vertrekdrift was al veel ouder. De vertrekdrift is uh, inderdaad uh, op, op gang gekomen... Uh, in de 17e eeuw, toen uh, mensen vanwege het geloof... met name in die tijd, uh, de, de vervolging... naar het land of the free gingen, naar Amerika. In uh, 1650 vertrok er uit het kleine Friese plaatje Egem... dat is niet zo heel ver van Leeuwarden... Een, een boerenzoon, die heette Jelles Douwe Fonda. De directe voorvader van de bekende filmfamilie... Pieter Fonda, Jane Fonda en hun vader Henry Fonda. Uh, die in, uh, in afhankelijk eerst naar Albany gingen en later een eigen plaatsje stichten, wat Vonda heet en nog steeds bestaat ook. Maar onderdeel van emigratie is toch ook heimwee naar de dijken en de duinen? Onder het motto Oost-West, Thuis-Best. Nederlanders emigreren dus eigenlijk helemaal niet zo graag en niet zoveel. 30% keert terug... En uh, de overige 70% zit daar met heimwee en bestelt via de site stroopwafel.nl stroopwafels, maar ook uh, dropjes en haring en, en ossenworst en allerlei andere Nederlandse fijne hapjes, behalve bestandpot, want dat uh, verstuur je niet zo gemakkelijk. Dus het valt allemaal reuze mee met onze emigratiedrift. Het valt heel erg mee. Dit was de encyclopedie van... Nederland. Hij werd gemaakt door Jeroen Wielaert, Wilma de Rek en Bert Wagendorp. Volgende week vervolgen wij met de F van fiets. En mocht u zelf dames en heren, nieuwe lemma's willen toevoegen, dan dat kan, uiteraard. Mailt u ons met uw ideeën. Zij zijn welkom. En die worden beloond met een exemplaar van het boek... De Encyclopedie der Nederlanden van uh, Wilma de Rek en Bert Wagendorp. Redactie apenstaartje Dat is ons adres. Redactie apenstaartje hollanddoc.nl. We hebben drie exemplaren per uitzending van dit boek beschikbaar. Mail uw typisch Nederlandse begrippen En die worden waarschijnlijk dan ook uitgezonden in een extra aflevering van de Encyclopedie van Nederland. Volgende week, naast de Encyclopedie van Nederland, de documentaire Als je gilt, ga je eraan. Morgen opent namelijk in het Utrecht het Centrum Seksueel Geweld, zijn deuren. Dat is het eerste zogenaamde... Rape Center van Nederland. De politie, de psychosociale hulpverlening en artsen... die zullen in dat centrum intensief gaan samenwerken. In de hoop dat slachtoffers eerder aangifte gaan doen. Want veel slachtoffers van seksueel geweld doen geen aangifte... omdat zij bang zijn voor wraakacties... of ze willen uh, niet gestigmatiseerd worden... of ze denken dat ze niet geloofd worden. In deze... Aflevering van Holland ook horen volgende week. Een uh, Roos die vertelt over een verkrachting tien jaar geleden. En hoe diep die ingrijpt. En nog allerlei andere deskundigen. Hier zometeen de sport. Maar eerst het journaal. Tot volgende week, luisteraars. Dag. Dag dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Kruispunt vanavond over het immense succes van talentenjachten.